Het is Radio 1. Tros Nieuwshow. Presentatie Peter de Wie en Miekke van der Wij. Het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij de nieuwshow. Het komende uur hebben we de volgende onderwerpen voor u. Over een kwartier bericht Minka Nijhuis. Vers terug en heel blij uit Burma. Hoe zij het land dat zij al zo vaak stiekem bezocht... Uh, nauwelijks nog herkende na de politieke omslag. En of dat uh, blijvend is, nou ja, dat gaan we straks allemaal horen. Om half tien een kijkje in de keuken van de politie... die zich bezighoudt met mensenhandel. Hoofdinspecteur Henk Verson vertelt. En een kwart voor tien aandacht voor de in Europa zeer omstreden genetische modificatie van gewassen. Monopolist Bas F. stopt, noodgedwongen dan wel, met de productie. Maar we beginnen met een illustre duo. Voordat Kees van Koten en Wim de Bie in 1974 begonnen met het simplistisch verbond, bedoeld om het Nederland van die tijd eens flink uit te kloppen, werkten ze al jaren samen. Hun vriendschap dateerde nog van de middelbare school in Den Haag. Misschien dat ze daardoor zo'n hecht duo zijn geworden. Half Nederland zat in de jaren 70 en 80 op zondagavond klaar voor Van Koten en de Bie en later keek op de week. Hoewel ze vanaf 1998 niet meer hebben samengewerkt voor de televisie... zijn ze nooit gestopt met elkaar. Journalist Koen Verbraak wist hem te strikken... voor een driedelige serie over hun intensieve samenwerking. Vanaf zondag 5 februari wordt hij door de VPRO uitgezonden... met als titel Van Cote en de Bie sloegen weer toe. Ik heb al één deel gezien en het was echt smullen. Tenminste, dat vond ik. Kom verbraak. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heb je van Kooten en de Bie zoveel gekregen... dat ze aan die serie wilden meewerken? Meestal wilden ze dat toch niet. Ik twee, had hè? beide mannen voor de krant wel eens geïnterviewd... voor Vrij Nederland, los van elkaar. En zo ken ik ze een heel klein beetje. En een jaar of zes geleden hebben we er alles over gepraat. Van God, het is ontzettend jammer... dat er niets van documentaire over jullie bestaat. Maar zij zei, ze, zeiden toch van... nou, maar laat het maar zo, dus ook beter... En een jaar geleden kwam er toch opeens beweging in. En, uh, en toen is het toch uh, tot, een, uh, tot een film gekomen. Ja, uh, en ze waren meteen eigenlijk, toen ze begonnen... Ik zei al, het was echt ver voordat zij op de televisie kwamen... waren ze eigenlijk meteen succesvol. Uh, op, de radio waar, op de radio waren ze meteen succesvol. Wim hmm. de Bier is in 1963 begonnen. Kees van Koten ging vanaf 1964 ook aan meewerken. En uh, ja, dat is, toen was ik nog niet geboren. Maar dat was een groot succes. Ik hoorde van mensen dat ze echt snel naar huis gingen om smiddags op tijd thuis te zijn voor uitlaat. Ja. En waar heten ze toen ook al de clichémannetjes? Toen heten ze de clichémannetjes. Ja. Ja. Dus ja. ze zijn op de radio begonnen. Ja, klopt. Zie je, alles begint op de radio. Maar wat, hoe, kan je er ook een verklaring voor geven dat ze meteen zo'n succes hadden? Adem. Nou, wat mensen in ieder geval trof, was die rare manier waarop de cliché met elkaar spraken. En in, uh, in pointloze dialogen, uh, ook volkomen langs elkaar heen. Dus uh, mensen die in gesprek zijn, maar het eigenlijk niet zijn. En dat vonden, dat vonden luisteraars, denk ik, heel grappig en heel bizar. En als je dat nu terug hoort, is het nog steeds wel heel uh, ja, betoverend op een bepaalde manier. Wat je nu ziet, als je ze zo naast elkaar ziet zitten... als twee heren, nou, hoe zijn ze? 70 onder dus? Ze zijn 70. nog zo lief voor elkaar. Tenminste, ja. dat gevoel zo... heb je. Ze gunnen elkaar de bal. En ja. Dat maakt het bijzonder om naar ze te kijken en te luisteren. Ja. ja, maar nog steeds straalt er ontzettend veel plezier vanaf. Ik vond het ontzettend leuk om te zien. En ze hebben ook ontzettend veel bewaard, hè? Ja, ze hebben ongeveer alles bewaard. Ja, al die bloknoten ja. waar ze de, dus allerlei ideeën opschreven. Gewoon teksten uitschreven. Alle tekstboeken van keken op de Week zijn kleren, er nog. En, ja. Nou, ja, dat is wel, met name Wim, die bewaart echt volgens mij ongeveer alles. <laughs> en dat was natuurlijk voor deze film heel prettig dat er nog zoveel ja. was. Ook om het geheugen op te frissen. Bijvoorbeeld, ze, ze, uh, Wim liet mij een boekje zien waarin ze... Uh, uh, een, een mattenklopper te, te, te tekenen, wat, wat later het symbool werd van het simplistisch verbond. En dan zie je hoe ze dat echt ooit zijn begonnen: van zou dat zo moeten en zo. En dat, uiteindelijk is dat, dat die beroemde mattenklopper en dat geworden. Dat soort dingen bewaren ja, ze. Dat bewaren ze. Dat is wel geweldig. Ja, is nou, dan leuk. hebben ze ja. waarschijnlijk toch het idee van: ja, daar moeten we ooit nog een keer iets mee doen. Anders zou je het niet bewaren, toch? Nou, misschien is het ook wel gewoon iets van: dat, dat, gooi, dat gooi je niet weg. Dat ja. hoort niet. Het is niet bedoeld voor ons, maar dat, dat willen ze gewoon, dat gooi je niet in de prullenbak. Voor, voor mensen die zullen er ongetwijfeld ergens zijn die denken, ja, waar gaat dit gesprek nou over? En over welke twee? Uh, moeten we toch even het neerzetten. Dus, Mieke zei het al, de helft Nederland keek. Uh, er zijn een paar dingen heel beroemd gebleven. Ja. Laten we eventjes, uh, toen was er allerlei discussie over uh, oorlogsmisdadigers enzovoort. Maar vooral dat eigenlijk heel Nederland in het verzet had gezeten. Ja. Dit was de persiflage, die is vrij beroemd geworden, van Koten en de Biederover. Ik dacht, nou kom het toch op aan. Nou of nou, nou kan je wat doen. Arie Temmes, nou kan je wat doen voor het vaderland. Dus ik zei, do is de baanhoofd. Do is de baanhoofd. Do is de baanhoofd, zei Arie. En hij zei, dank u, en hij ging peddelen in de foute richting. Had ik hem dus de verkeerde De baanhoofd dus, is do. Want het ba baanhoofd is daar, station, jij en wist Ari het. Arie ik... zegt, ijskoud, 15 jaar, Maar goed do dat ik er stond, maar goed dat jij er niet stond met zijn Engelse ziekte. Want jij wist nog, jij het niet ik... eens wat de baanhoofd was. Ja, het is echt briljant, hè? Ja, het is echt helemaal. mooi. Dit werd ook allemaal uitgeschreven, hè? Ze deden dat niet improviseren. Nee, maar en... dat bleek ook uit jouw documentaire. Ja. En dat is zo verbazingwekkend. Want je hebt het gevoel, ze zitten thuis, ze lachen zich helemaal surfen... hebben ze iets bedacht en ze gaan gewoon staan en ze doen dat. Geen ja. sprake van. Nee, het is, en daarom is het scherp op het scherpste van de snede... en werken die dialogen ook. Er zitten geen dode momenten in. Er zit nauwelijks dood hout in. En dat is wel... Ja, dat zie je bijna niet, hoor. Vergelijk dat met duo's van nu... Dat is ook uh, koefnoen en draadstaal. Dat is knap gedaan, maar het is toch anders dan voor Cotonoubie. En dat is simpelweg omdat al het wat jij noemt doorhoudt eruit gehaald is. Nou, dat niet alleen. Het is natuurlijk ook, ook een on on onvergelijkbaar talent wat die mannen hadden. Gevoel voor humor, maar ook iets willen zeggen. Dus het waren nooit lege hulsen. Uh. Je ziet heel vaak een... een uh, kijk, ik, ik, er zijn genoeg mensen die een aardige wilders neer kunnen zetten als type. Uh. Maar vervolgens geen tekst hebben. Ja. Uh. En, en dat hadden zij dus wel. En dat maakt het zo bijzonder. En, en, dat was al gezegd hè, door, door Arjen van der Grijn bijvoorbeeld. Een grimeur, ja. ja. Die zegt ook van nou, je, je hebt heus wel mensen die nu goed zijn, maar ja. eh, op de inhoud leggen ze het altijd af tegen de ja. en de weeën. En bij hun kwam het altijd vanuit de taal. Het was het spelen met taal, maar eh, ook heel vaak uitdrukkingen die niet helemaal klopten, waardoor je als kijker voortdurend dacht, hè, hè, hè. Ja. En, en dat maakt het heel bijzonder. Nou ja, we hebben natuurlijk ook echt woorden aan hun te danken. Zeker. He, regelneef, eh, doemdenken. Doemdenken, nou ja, om een paar favorieten te, te noemen. Ja, die zijn gewoon gebleven. Nou ja, wat je dus ziet, we zeiden het al, die zitten daar met z'n tweeën. En je ziet gewoon twee mannen die helemaal op elkaar zijn ingespeeld. Hè. Eigenlijk harmonieus als mensen ja. na een lang en gelukkige huwelijk. Ze kennen elkaars verhalen en toch genieten ze ervan. En dat ja. is ook leuk, hè? Is er ja. ooit onmin in dat huwelijk geweest? Oh, dat zal heus wel een keer gebeurd zijn. Maar. Nou uh, oh ja, ze zijn natuurlijk ook al. Als je daar naar gevraagd Daar heb, heb ik ook naar gevraagd. Ja. Ja. En mag je ja. daar niks over zeggen? Nee, of nee, nee maar, maar het is, het is, het is niet uh, noemenswaardig onmeer. Ja, ieder, in ieder duo is wel eens een periode van verkoeling. Hm. En natuurlijk, toen ze uit elkaar gingen, hebben ze elkaar een tijdje minder gezien. Ja. Dat is ook zo. Ja, want dat gevoel had, hadden ja. veel mensen. Ja. Dat het niet voor niks was dat ze uit elkaar gingen. En dat uh, nou, ze er wel even goed flauw van elkaar waren een tijdje. Ik denk niet dat ze flauw van elkaar waren, maar met name Kees was flauw van zichzelf. Uh, die had het wel gezien. En die dacht: ja, we kunnen alleen maar, we kunnen, we kunnen geen jongere types meer spelen. Daar zijn we nu te oud voor. Hij was toen 58 en, en Wim was 60. En Kees zei toen: we moeten stoppen. De mooiste tijd is geweest. Oh. En, en, dat, en vond Wim dat dan ook eigenlijk? Nou ja, Wim moment. wilde natuurlijk, die is ook nog een tijdje doorgegaan, ja. ja. omdat hij daar anders over dacht. En natuurlijk, dat is de periode geweest dat ze elkaar wat minder hebben gesproken, maar het is nooit uitgedoofd. Het laatste deel van de drie heet ook, niet voor niks, nooit uit elkaar. Ja. En, want want dat, dat, dat geldt voor hun. Nou ja, dat stralen ze dus ook inderdaad ja. uit voor jouw camera. Ja. En ze waren natuurlijk ook vaak een uitvergroting van, van zichzelf, hè? Daar vertelt Wim de Bio over in het tweede deel, hij ja. zegt... Uh, bepaalde types, of uh, hij legt ook een link met zijn eigen vader. Uh, de, de, de, het, ja, het, de, Kees of... vertelt ook heel mooi dat Cor van der Laak, dat dat eigenlijk dat daar hele trekjes van zijn vader ja. in zitten. Maar dat hij hem ook nooit gespeeld zou hebben als zijn vader nog geleefd uh, had. Ja. Dat hij dat pas deed toen zijn vader gestorven was. Lijkt me verstandig. Ook wel, ja, omdat hij bang was dat zijn moeder zou zeggen, dat ben jij. Ja. Hadden ze ook uh, favoriete types? Of... Uh, mm, ik ik denk dat ze Jacobs en Van Es geslaagd vonden als duo, ja. want dat is ook een duo wat we ons allemaal nog herinneren, die Loesje de uh, criminelen. Ja. En um, de geboede stemmers vinden ze mooi, ja. omdat die, dat ook wel heel erg, Ja, Harry. wat Wim ook zegt, dat zijn we nu geworden, maar daar ja, zit ook ja. die kwetsbare kant van hun heel erg in, die ze ook hadden. En ja. dat is wel mooi. Ja, ja Jacob van S, dat, dat hoorde ik dus ook zeggen. Op een gegeven moment dachten ze nou, het is wel klaar na één seizoen met ja. Jacob Zin van S. Ja. En toen bedachten ze opeens van, als we nou de politiek in gaan, ja. dan kunnen we er weer gewoon mee voort. En dat is toen die tegenpartij ja. geworden. Dus het is soms ook dat gewoon één was. idee en dan, ja, tjak. Nou ja, En die tegenpartij, die hebben ze natuurlijk na een jaar weer zelf om zeep geholpen. Ja. Omdat er echt heel veel mensen waren die dat een heel ja, goede partij vonden. Ja, ja, niet alleen dat. Ja, die erop wilden stemmen. <laughs> Precies, en toen je, ja. En toen zijn Jacobsen van zijn omgekomen. Ja, bij een koep op het binnenhof. <laughs> ja, dat zou je bijna vergeten. Maar. <laughs> um, Zwerver Dirk, hè, die zat toch ja. ook wel tegen je pijngrens aan af en toe. Ja. En uh, de vieze man. Ja, natuurlijk. Dat zijn natuurlijk ook legendarische types allemaal. Ja, waarom liet hij ze die zo graag uh, opdraven? Ja. Ik denk dat ze uh, Wim heeft wel eens gezegd dat hij Dirk ook leuk vond. Want Wim is natuurlijk een vrij ingetogen man. En, ja. bij, en bij Dirk moest hij zo'n enorm volume produceren. Dat vond hij ook heel leuk. Midden op straat gewoon, in een winkelcentrum, stond hij Dirk te doen. En, dat, en, en uh, de vieze man, ja, dat, is natuurlijk, en dat lijkt me ook... Als je dat kunt, zoals Kees, is dat volgens mij ook heel erg leuk om te spelen, toch? Er is een beroemde scène dat de vieze man zijn eigen eelt zit te eten van zijn thee. Het ja. nou, wordt elke keer onwel als je ernaar kijkt, maar het is zo ja. grappig. Ja. Ja, Wim vertelt ook ergens dat hij... Uh, er de, zit de, een scène ook, en die, die laat je ook zien in die documentaire... dat er uh, Wim zijn hond aan het uitlaten is. En ja. dat de vieze man inderdaad naast hem gaat lopen. En ja. hem erop attent maakt dat er twee... Ja, uh, ja dat zou er wel Pas een mannen pand, kunnen dan zijn. Er twee. Ja, ja. <laughs> ja. En dan liggen er nog twee en ja. dan liggen er uiteindelijk veertien. Zeven stellen. <laughs> Precies, ja. ja, met elkaar viezigheid te doen. Ja. En, en Wim vertelt dan dat hij inderdaad, dus dat soort ontmoetingen had. Kennelijk, ja, dat dat echt zo gebeurd was. Ja. Kees was morgens aan het wandelen in het woud. Ja. En toen kwam er inderdaad een man op hem af en die zei van... ik uh, zou daar maar niet heen gaan, want daar liggen er twee. Ja. Ja. Nee, zo is dat ontstaan. Ja, geweldig. Ja. Dat je dat dan zo uitvergroot en daarmee aan de slag gaat. Er zat ook een nieuw, nog een nieuwtje in, Koen. Uh, in, in het eerste deel, uh, daar wordt op een goed moment gerefereerd... aan de zaak die Nederland toen heel erg bezig had... de ontvoering van Heineken. Laten we even, even horen. We zaten op dat Heineken-terrein als Jacobs en Van En dat bleek te zijn uh, in de barak, naast de barak waar Freddy Heineken in zat. Toen? Toen. Zat er ook echt in nog? Die zat er echt in. Oh ja? Ja, op dat ja, terrein. Maar. Ja, ja, ja, ja. ja of, of, uh, zo. Voor twee brakken. Dat, dat is die de hangar de waar de jullie spijf. samen golfplaten ja? Tegen ja, ja. de ontvoering ja. van, was dat. Ja. En, en we deden daar, hadden daar een, een studiootje om um, een kneukfilm te maken, ja, ik geloof ik. Lekker, ja. Dus ze ja. hebben jullie misschien horen praten. Misschien heeft Freddy Heidenk op. <laughs> ja. Ja. Het, is, het is bizar ook, hè, ja, als je je dat voorstelt. Ja, het is, ja, ik weet niet of Heineken er ooit wat over gezegd heeft... maar ik ben, dat vraag je dan toch af. Heeft hij ze echt, Heeft hij de piepende autobanden van Jacob Zenfones gehoord? Ja, want ik geloof dat er 100 meter tussen zat of zoiets, hè? In elk geval is dat vlak bij elkaar geweest, ja. Ik heb de plek niet bekeken, maar die loods hebben naast elkaar gestaan. En dan hebben Kees en Wim gewoon... die stonden criminelen te spelen, terwijl één loods verder... waren echte criminelen aan het werk. Ja. Hebben de heren al gekeken naar het materiaal dat je gemaakt hebt? Ja, ze hebben twee delen gezien. En? Uh, nou, ze moeten zelf zeggen of ze het goed vonden. Maar, ja, uh, maar ze hebben niet tegen uh, je gezegd: zeg uh, Verbraak, het wordt tijd dat je uh, helemaal stopt met deze nonsense. <laughs> nee, het, en het zijn natuurlijk hele bijzondere uh, bijeenkomsten om met die mannen, want het zijn natuurlijk wel legendes, hè, ja. om daar überhaupt een film mee te mogen maken ja. en daar dan ook nog eens samen naar te kijken. Ja. Dat is heel gek. Maar uh, heb jij uiteindelijk uh, uh, de, de laatste C of zijn daar afspraken over gemaakt of Hoe gaat dat? Nou, ik, ik, ik wil het niet op een C aan laten komen. Ik wil nee. gewoon dat het een film wordt die zij ook mooi vinden. En, en tot nu toe uh, gaat, uh, zijn we daar heel goed uitgekomen. Ze dus, dus komen vanochtend nog deel drie bekijken. Ja, op de bank? Bij mij thuis ja? op de bank, ja. ja. En, dan, uh, en dan, uh, ja, dan, dan hebben ze ze alle drie gezien. Maar wat wilde je naar, naar boven halen? Ik wilde uh, het, toch wel dat hele bijzondere uh, duo nog een keer belichten. Want ze zijn toen opgehouden in 1998. Je hebt eigenlijk nooit meer precies gehoord... Hoe het allemaal gemaakt was? Hoe wisten ze of iets leuk was? Hoe deden ze dat nou? Hoe bedachten ze het allemaal? Waar kwamen de namen van al die types vandaan? Allemaal vragen die, ja, die ik als journalist wel eens aan ze gesteld had... maar die ik toch ook een keer vastgelegd wilde zien. Ja. En uh, ik vond dat dat verhaal een keer de, de, ver, verteld moest worden. Ja, hoe lang kun je een verhaal vertellen? Hè? Dat weet je ook niet. Ja. En dit moest gewoon, uh, dit moest vast, vastgelegd heb, worden voor later ook. Heb je op al die vragen antwoorden gekregen? Nou, wel een hoop, ja. Waar bijvoorbeeld niet op? Ja, dat, dat zou ik zo niet kunnen zeggen. Maar wat ik vond heel grappig vond, dat is niet een antwoord op jouw vraag... maar ik vond ja. dat heel veel types gewoon namen hadden van mensen die ze kenden. Van vroeger, hè, van, van de voetbalclub of Beb van S van de, van de voetbalclub van, van, van Kees. Ja, dat, ik vind dat heel grappig dat het bestaande namen waren ook. vind ik leuk. Ze hielden de Nederlandse samenleving een spiegel voor... maar sommige dingen dachten ze, nee, daar gaan we geen commentaar op leveren. Hè? Bijvoorbeeld deelnemen aan de Balkanoorlog. Dat, dat Kernwapens ook, ook niet aan. geloof ik, hè, toch? Volgens mij wilden ze, ze wilde geen politieke statement nee, maken. Ja. Want, want ze waren wel satirici in de eerste plaats. Maar ze wilden wel de werkelijkheid een kwartslag draaien. Waardoor ja. wij thuis dachten, hé, zo kun je het ook zien. Ja. Maar goed, er waren er kennelijk dus ook kwesties... waar ze zich dan niet aan wilden branden. Want dat zeiden ze ook, hè? Gewoon ja, nou, zo, ze, wilde niet, van niet ze wilden zich in elk geval niet uitspreken. Ze wilden niet, niet een duidelijk partij kiezen. Mm. Maar dat deden ze altijd via een type. Maar dan ook weer kon een type tegenover staan... aan de, ander, de andere kant uh, belichten. Koen, jij gaat dadelijk met de heren deel 3 bekijken. Wij hebben deel 3 dus ook nog niet gezien... want het is nog niet definitief uh, klaar. Ah. Is het einde van deel 3 eigenlijk iets van... ja, we gaan nog... Eén keer iets samen doen? Nee, dat, ik moet je teleurstellen. Dat zit er niet in. Heb je natuurlijk wel eens in <laughs> de peuren of ja, niet? Ja, nee, maar, maar zij, zij, zij hebben, ze zijn toegestopt. En ze vinden ook... Kijk, de herinnering moet je ook niet kapot maken. Het is, wij herinneren... Wij zitten alle drie, alle vier... Want Minka Nijhuis zit ook hey, hier aan de tafel... Hey. Met een glimlach om onze lippen als hey. we over, over deze mannen praten. Hey. Dat moet je niet stuk maken. En dat realiseren ze zichzelf ook heel goed. Ze zouden het nog wel kunnen, denk ik. Maar wat, ze, ze hebben veertig jaar materiaal achtergelaten. Nou, als we daar niet tevreden mee zijn... Zo is het. Dankjewel uh, voor je komst. En heel veel plezier. Zometeen doe ze de hartelijke groeten. Ja, dat zal ik doen. En uh, u hoorde dus Koen Verbraak over zijn drie leuke. Van Kooten en de B sloegen weer toe. En uh, vanaf zondag 5 februari is dat uh, wekelijks te zien, denk ik, hè? Ja, ja, zeker. Bij, bij de VPRO. Op Nederland, info... op Nederland 2 om ja. tien voor half negen. Op Nederland 2 om tien voor half negen. Meer informatie, nieuwshow.nl. Ja. Dankjewel, Koen. Vrijheid van meningsuiting was iets dat in Burma tot voor kort gelijk stond aan jarenlang gevangenisstraf, marteling en onderdrukking. Tot voor kort dus. Want er speelt zich de laatste tijd een ware Burmeese lente in het land van Nobelprijswinnares Aung San Suu Kyi. En wie kan ons beter daarover bijpraten dan de Nederlandse Burma-kennen... bij uitstek journalisten Minken Nijhuis. Net terug afgelopen donderdag uit Burma zit hier bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. En blij. Heel blij. Ja? Ja. Ik heb jou nog nooit zo stralend gezien. Je had er altijd vaak iets zorgelijks ja. over gezicht <laughs> en dat is gewoon verdwenen. Nou ja, het was ook voor het eerst dat ik dacht... ik ga nu terug naar land ja. zonder dat ik weer het zoveelste hoofdstuk... aan een bekend verhaal ga bijschrijven. Ik zei tegen vrienden op Schiphol... Het zou best eens kunnen dat een hoofdstukje wordt dat me verrast. En natuurlijk waaide er al een prille wind van verandering door verkiezingen bijvoorbeeld. Ook al waren ze gemanipuleerd en gefraudeerd. Het betekende toch dat die stalen vuist iets minder stevige greep had. Dus dat wist ik wel. Maar dat er zo'n momentum van verandering zou ontstaan, dat had eigenlijk niemand verwacht. En met name natuurlijk, het is een week geleden dat ik op de luchthaven stond in Rangoon. Kon je daar gewoon naartoe en... nu? Konden je eigen naam? Um, nou, binnenkomen was nog niet helemaal makkelijk. Maar um, wat voor mij gewoon echt ook een ommekeer was, was die vrijlating van hele prominente politieke gevangenen. Een week geleden stond ik daarnaar te kijken en ik moest echt in mijn arm knijpen. Je hebt de kranten ook bij je, ze staan ja. ook op de voorpagina. Die kranten konden tot voor kort toch geen letter over wat dan ook schrijven? Nee, en deze keer, en dat is echt een groot verschil... want ze zijn eerder vrijgelaten, dus de sceptici zeggen ook... ja, we hebben het allemaal eens eerder gezien. Ze kunnen elk moment hier worden opgepakt. Dat is in principe ook zo. De wetten zijn nog altijd draconisch... Maar de manier waarop zij uit de gevangenis kwamen met zoveel waardigheid en de duizenden mensen die hun ook durfden te verwelkomen, terwijl dat vroeger alleen maar de moedigste waren die dat aandurfden, dat geeft ook wel aan dat er een soort nieuwe hoop en durf door het land waait die je niet zomaar terug in de fles stopt. Heb je ze gesproken? Of een van hen? Of een paar? Ja, bijna allemaal. Allemaal? Ja, bijna <laughs> 200. Nou ja, de meest prominente. Ja, ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk jongens die ik al eerder heb ontmoet en ik ik ken hun families, ik ken hun gevluchte vrienden. Ik heb jaren ook aan ze gedacht. Ik was in Rangoon toen ze werden opgepakt. Eentje vanuit een schuilplaats waar ze zich een jaar lang verborgen had gehouden. En ja, het was natuurlijk voor mij ook een, een persoonlijk een heel bijzonder moment om ze terug te zien en op deze manier, zo eigenlijk ongeschonden. En Meteen weer ook de politiek in. Meteen weer toespraken houden. En heel verzoenend. Dat vond ik ook bijzonder. Wat is er nou gebeurd in dat land? Want tot voor kort was het volkomen... Uh, wat de buitenwereld ook vond. Uh, je bekijkt het maar met de buitenwereld. Wij regelen het op onze manier. En dat is spijkerhard. Wat is er nou gebeurd? Ja, dat is waar. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo... wat voor de buitenwereld niet zo zichtbaar was, denk ik. Dat de groenteleider... die had toch jaren geleden al gezegd... ik ga een routekaart... naar de democratie doen. En iedereen dacht, ja, dat wordt een leuke routekaart... met een democratische uh, façade. En verder blijft die stalen vuist gewoon wat die is. N maar dat betekende wel dat er bijvoorbeeld verkiezingen werden gehouden. En die hebben toch iets van een fragmentatie van macht gegeven... waardoor er meer ruimte kwam, ook voor activisten bijvoorbeeld... om, uh, om campagnes te voeren, et cetera. En verder heeft de huidige regering ook gewoon pragmatische motieven. Dat zijn, zijn natuurlijk niet opeens democraten in, in hart en nieren geworden, maar ze willen bijvoorbeeld heel graag westerse steun en westers geld om de economie uit het slop te trekken. Ze willen af van de enorme dominantie van China dat het land heeft leeggeplunderd. Ze wilden het voorzitterschap van de Aziën, de Aziatische associatie. Ze willen mee in, in de vaart der volkeren. En ze zullen ook niet blij geworden zijn van alle ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar toch dus uit hun uh, roemloos aan hun einde kwamen. Dus ja, dat zijn pragmatische motieven... maar die betekenen wel dat er, dat, er een, dat er mogelijkheden gekomen zijn. Dus er is wel een soort van logische volgorde in het proces geweest? Maar ja, voor, want voor ja een, deels voor... is dat wijsheid achteraf natuurlijk. Maar, want voor maar, ons lijkt ja. het of het als uh, slag bij hemel gewoon uit het niks ja. uh, gekomen is. Nee, dat, dat is wat ik net uitlegde dus niet helemaal zo. Er is wel een traject aan vooraf gegaan. Maar het gaat sneller dan verwacht. En de president, de huidige president... die heeft toch een aantal opmerkelijke stappen gezet. Hè? Bijvoorbeeld de vrijlating van deze politieke gevangenen. Dat is zijn persoonlijke besluit geweest. Hij heeft ook al een aantal weken eerder een filmfestival toegestaan... waarbij voor het eerst in Burma ongecensureerde films te zien waren. En Aung San Suu Kyi was daarbij aanwezig. Er waren honderden mensen die op straat via een scherm die films konden zien... Dat zijn toch dingen waarvan je denkt... aan de ene kant is de ex leider die nu in zijn tuin aan het wieden is... die heeft het geregisseerd. Maar een man op een plek gezet... die misschien toch ook wel iets verder gaat in zijn bevoegdheden... dan men had verwacht. Maar is het niet onvermijdelijk dat uiteindelijk de volgende stap... over een jaar of drie, vier, vijf... is dat deze heren allemaal voor het gerecht zullen moeten verschijnen? Om zich toch uh, te verantwoorden voor wat er de afgelopen tientallen jaren gebeurd is. Nou, zover is het nog niet. En de oppositie... laat zich daar ook niet over uit. Omdat het hele proces... ook nog te fragiel is... om nu heel erg op de trom te nee, gaan slaan. Van, nee, dat lijkt me heel ja, verstandig. Maar ja. dat is toch wel wat in die achterhoofden... van die mensen zit... die nu die vrijheden toestaan. Ja, maar... vooralsnog uh, is het... Kijk, hoe hoopvol het ook is. Uh, het, het punt dat deze ontwikkelingen maar door blijven gaan, dat is er nog niet. Het kan niet meer terug naar wat het was. Dat hele gesloten land onder een enorm zware dictatuur. Maar het kan nog wel gestopt worden. En er zijn mensen binnen het leger die deze veranderingen niet willen. En, en wat bijvoorbeeld vaak vergeten wordt... Burma is eigenlijk een land dat uit twee delen bestaat. Je hebt het door de regering gecontroleerde Burma... en daar. Om dat gebied heen, als een hoefijzer, heb je gebieden van etnische minderheden. En die zijn deels nog in oorlog met de autoriteiten. Daar, daar zijn de problemen nog lang niet opgelost. Maar ik begreep dat daar ook uh, onderhandelingen gaande zijn. Ja, er zijn statische gesloten, ja. bijvoorbeeld met de Karen. En dat is opmerkelijk. Oh. Voor het eerst in 60 jaar oorlog hebben ze met elkaar aan tafel gezeten. en besloten de wapens neer te leggen. Maar dat is wel een militair akkoord. En het probleem is politiek. Die groepen willen als gelijkwaardige burgers behandeld worden in een federale staat. En dat hebben ze nog niet voor elkaar. En in het noorden van Burma zware gevechten. Dus de vraag is ook, heeft de huidige president het leger wel volledig onder controle? Er, er vinden gewoon nog manoeuvres plaats die bedreigend zijn voor het proces wat zich nu afspeelt. En, en dus is het ook logisch dat de berechting van degene eh, die, die toch heel veel op hun geweten hebben... even nog een heel ver weg staat. Dat ja. Merk je ook al aan mensen gewoon op straat dat ze zich anders voelen? Ja, Burma is een ander land. Iedereen praat over politiek. Taxichauffeurs beginnen spontaan. In de hotels praten mensen met me over politiek. Ik, ik liep door het centrum van Rangoon toen net de politieke gevangenen vrijgelaten werden. En toen stond gewoon een krant te verkopen, heel luidkeels met een krant te zwaaien. En riep de naam van een van die politieke mm -hmm. gevangenen en, en zei... koop min konijn, koop min konijn. Nou ja, een paar maanden geleden zou omdat Linea Recta... in de gevangenis hebben doen belanden. Mm -hmm. Dus er is zoveel, een nieuwe durf ook. Mensen nemen heel snel de ruimte in die ze nu is toegestaan. Nou, dat vind ik wel verbazingwekkend, want je zou zeggen... Ja, die angst die zit zo diep, dat verander je niet in een poep en een scheet. Toch? Ik denk dat van heel erg groot belang is dat de prominente dissidenten, en daarbij natuurlijk ook Aung San Suu Kyi... altijd de boodschap hebben afgegeven... angst is een gewoonte en we moeten van die angst af. En echte vrijheid is een leven zonder angst. En het was ook een van de eerste dingen die... Een vrouw die jarenlang gevangen heeft gezeten aan haar man zat ook vast... en ze had haar babytje van een paar maanden achter moeten laten... toen ze werd opgepakt in 2008. Ik sprak haar op de luchthaven en ik zei, wat, wat wil je nu gaan doen... en wat wil je voor je land? En toen zei ze, mijn land moet vrij van angst zijn. En... Ja, dat, dat verklaarde ze met zo'n helderheid en zo'n consistentie in haar boodschap ook. Dat mensen nemen daar wel een voorbeeld aan. En natuurlijk heeft de meerderheid niet op de barricade gestaan... maar heel veel mensen, dat heb ik de afgelopen jaren toch ook wel meegemaakt... Die probeerden in de kleine ruimte die ze hadden... hun eigen daden van verzet te plegen... zonder dat ze daarvoor werden opgepakt. Maar het feit bijvoorbeeld dat ik daar toch altijd in hotels heb gezeten... waar mensen echt wel wisten dat ik niet alleen maar pagodes kwam bezoeken... en als dan de geheime dienst langskwam met vragen... dan stuurden ze die met een kluitje in het riet... Hmm. Dat is al een daad van verzet. En, en nu ben ik wel met die mensen gaan praten. Van ja, maar waarom hebben jullie dat destijds gedaan? Waarom heb je me nooit verraden? En dan nemen ze gewoon toch een voorbeeld aan, aan die morele leiders die zij hebben. Dat is gewoon een, een, een, ja, een moreel kompas wat het land heeft. Ja, wat, een, wat een bijzondere wat een verschil verschil maakt. mensen allemaal, denk ik, als ik dat dan zo hoor. Zo moreel hoogstaand. Nou ja, de meerderheid heeft natuurlijk zijn leven geleefd... en moet ja. ploeteren om, om het hoofd boven water te houden. Maar ik denk dat enkele mensen die het voorbeeld geven... dat dat voor een land toch belangrijk is. Onder andere natuurlijk vooral Aung San Suu Kyi. Ja, zelfs in de donkerste jaren, ja. hè, dat bijna niemand ook durfde praten... dan fluisterden de mensen toch, ze zit daar in dat huisarrest... en dat doet zij voor ons. En dan was er een soort trots en, en hoop... en. En, en een voorbeeld ook dat dat bestond. zijn heel veel landen die dat niet hebben, natuurlijk. Die zijn een stuk slechter af, denk ik. Aan de burgemeestergrens met Thailand, uh, tegen de rotwanden aan, zitten tienduizenden Karen uh, daar al, nou ook tientallen jaren, in vluchtelingenkampen. Ja. Gebeurt daar iets mee? Gaan die uh, overwegen die om terug te gaan? Of zijn er mensen die al teruggaan? Of hoe, hoe zit het daarmee? Want dat is uh, uh, ja. ook nog een brandhaard van jewelste, toch? Daar, de Karen hebben een staat het vuurakkoord ja. gesloten onlangs. Voor het eerst ja. sinds 60 jaar zijn daar de gevechten gestopt. Dus dat komt nu ook ter sprake. Van, ja, die mensen in vluchtelingenkampen, dat is een uitzichtloos bestaan. Zijn wel. Tienduizenden natuurlijk inmiddels vertrokken naar, naar andere landen als vluchteling. Maar de mensen die er nu zitten, is de bedoeling dat die teruggaan. En, en, dan, en daar wordt ook al wel over gesproken. En voor een deel worden die thuislanden ook al bezocht door hulporganisaties... Uh -huh. om dat voor te bereiden. Maar um, kijk, de, dat staat het vuren akkoord is gewoon een militair akkoord. En nog uh -huh. geen politieke overeenkomst. Dus dat is nog wel fragiel. Is de druk die de Verenigde Staten op het geheel hebben... Uitgeoefend. Is dat een belangrijke factor geweest of niet? Ik denk dat het vooral een keerpunt is geweest... dat het land zelf toenadering tot het Westen wilde. Want op zich had het natuurlijk de steun van China en de regio... En het geld kwam wel binnen. Maar die Chinese dominantie en het leegplunderen van het land... is zo uit de hand gelopen. En de Burmese leiders zijn ook extreem nationalistisch. En, en dat, dat die, die vorm van kolonialisme die zat ze gewoon ontzettend dwars. Dus ze willen graag weg uit de greep van China... en hebben daarvoor westerse ja. steun nodig. En dat maakt een groot verschil. Ik ja, Het is nu wel een beetje saai geworden natuurlijk. Hè? Gewoon onder je eigen naam het land in. Hè? Het hoeft niet meer stiekem... Ja, ik ben, <laughs> ik ben blij. <laughs> nee. ja. Het was allemaal een grapje. Hartelijk dank. U hoorde de stem van journaliste Minken Nijhuis. Het ging dus over een mogelijk beermend bij meeste Lente. Laten we één slagje om de arm houden. Meer informatie allemaal te vinden ook op onze site. www.newshow.nl Hartelijk dank. Well, you said you had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 Still around Little Willys. Met het nummer Wide Gone Road. Open Road. Open Road. Kan je beter schrijven nu? Oh, onleesbaar joh. Het gedrag van Jeffrey werd steeds kloteriger. Als hij me nu vol op mijn bek sloeg, kwam er geen sorry meer achteraan. Ik had het allemaal aan mezelf te wijten. Een kuttoer was ik die je mocht knijpen en een rotschop mocht verkopen. En als hij wilde neuken, ging hij zijn gang... Geld moest ik voor me verdienen en verder moest ik niet zeiken. Een citaat uit het boek van Henk Wesson, De Fatale Fuik. Politieman Henk Wesson strijdt al 16 jaar tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. En die ervaringen heeft hij dus nu verwerkt in het boek. Het is een boek vol schokkende verhalen over uitbuiting, geweld, schaamte en spijt. Hoe ziet die keiharde wereld van de mensenhandel eruit? En welke rol spelen slachtoffer, dader en overheid hierin precies? En we gaan het vragen, want hij is bij ons de gast. Goedemorgen Henk Wesson. Goedemorgen. Uh, het is een heftig boek, hè? Het is een heftig boek, ja. Ik vond het uh, af en toe echt heftig om te lezen. Maar ik dacht, ja, het is uh, toch ook goed. Waarom dacht u, ik moet het allemaal toch eens een keer op gaan schrijven? Nou, ik vond dat je in, in het hele brede palet naar voren moest brengen wat er speelde. Heel uh, fragmentarisch worden altijd beelden getoond van slachtoffers op tv. En die vertellen hun verhaal. En dan is het het einde. En dat, uh, dat grijpt mensen aan. Maar dan stopt ja. het. En ik wilde nu wel eens alle facetten laten zien. Uh, vond u dat zelf ook moeilijk om dat uh, allemaal op te schrijven? Nou ja, het uh, ging eigenlijk zo de vingers uit. Dus uh, ik vond ja. het niet zo moeilijk om het op te schrijven. Want u zit al 16 jaar in die, in die wereld. Ja. Voor u is het gewoon dagelijks werk? Voor mij is het dagelijks werk, ja. Maar uh, raak je daar ooit immuun voor? Nee, je raakt er niet immuun voor, want op het moment dat je immuun raakt... moet je met het werk stoppen, want dan kun je niet meer met iemand spreken... die tegenover je zit, die het overkomen is. Nee, dat begrijp ik, maar als je, als je het je steeds heel erg aantrekt, gaat het ook niet. Nee, maar het, het, je, je moet emotie en ratio moet je kunnen scheiden. Mm. En daarnaast heb ik natuurlijk heel veel uh, fijne collega's... waarmee je je interviewee hebt... Ja. Hoe bent u er destijds bij betrokken geraakt, bij die wereld van de gedwongen prostitutie en mensenhandel? Ik ben bij toeval uh, in Eindhoven een onderzoek gedraaid op, voor een op handen zijnde liquidatie. En achteraf bleek dat uh, mensenhandel te zijn. En dus echt puur bij toeval. Ja, dat is het eerste verhaal dat uh, in, in uw boek staat over ja. Samantha en, uh, en Arielle. Twee Russische meisjes. Ja. En uh, die... Um... Maar wat u dan doet, is u beschrijft dat verhaal uh, van, vanuit die meisjes. Hè? Vanaf dat ze nog in, in een caféetje werken. En hoe ze langzaam door die André worden ingepalmd. En ja. dan, dat maakt, dat maakt het boek ook heel spannend. En dan op een gegeven moment, als die meisjes een keer daar in een of andere club te werk zijn gesteld... dan, dan, dan komt u erbij, omdat die André dus nou ja, geliquideerd zou worden. Ik had er graag wat heel erbij gekomen, maar dat is niet Nee, gelut, maar, maar goed, het gaat om hoe het boek is ja. opgeschreven. Nee, nou, be bewust zo gedaan, vanuit de perceptie van degene die het vertelt. Als wij uh, met iemand in gesprek gaan die het overkomen is dan gaan we vanaf het zo vroeg mogelijk dat zij zich kunnen herinneren... Uh, hun socialisatie opschrijven, zodat de persoon uh, ook zijn eigen gezicht krijgt binnen de rechtspraak. Nou, dat heb ik hier geprobeerd. En de, gelukkig ook geholpen door mensen die nadachten van hoe kun je dat nou omzetten. Want van nature ben ik geen romanschrijver. Dus dan ga je wel proberen het verhaal vanuit het perspectief van het slachtoffer te vertellen. In de jaren dat u daaraan bezig bent geweest tot nu toe... Is het eigenlijk veel veranderd? Of is het nog steeds het verhaal? Er wordt iemand iets voorgespiegeld in een of ander land. Ze komen hier en binnen de kortst mogelijke tijd, uh, nou ja, gedwongen en afgeperst en uh, paspoort afgepakt, zitten ze in de prostitutie? Nou, het is, uh, is best wel veel veranderd. Want de mensenhandelaar aan uh, het 2011 uh, pakt het anders aan. Uh, zeker bijvoorbeeld wat betreft het beschadigen van zijn, uh, van zijn waar, zijn cliëntelen. Daar waar ze. 16 jaar voor ze in die positie te krijgen al iemand sloegen... zul je nu ook wel mishandelingen hebben. Maar dat is dan vaak als mevrouw wel eenmaal in een uitbuitingssituatie zit. Want dan bouwt ze de schuld op en moet ze dat daarna met terugbetalen. Dus de mensenhandelaar speelt in op het feit... als ik iemand vooraf beschadig en de politie ziet dat... dan hebben ze fysiek bewijs. Dus uh, je ziet dat van het keiharde fysieke geweld aan de voorkant... iemand echt uh, ingepalmd wordt, psychisch ingepalmd wordt... Uh, Waardoor ze eigenlijk ook het gevoel krijgen zelf van... ik ben er zelf ook nog schuldig aan... dat ik eigenlijk in deze situatie ben gekomen. En zijn daar tientallen methodes voor? Of is het elke keer hetzelfde verhaal? Je gaat lekker uh, uh, zeg maar in een nachtclub uh, bier uitserveren? Model. Ja, precies. Nou, de, de tijd dat... Uh, dat Iemand uh, heel erg naïef is en denkt van, ik ga een model we werken. Ja, die hebben we wel gehad. Want internationaal zijn zoveel preventiecampagnes. De misleiding zit hem nu meer in het feit. Jij zit in een slechte situatie, bijvoorbeeld financieel, economisch. Zou je niet in Nederland in de prostitutie willen werken? Want het is een legaal beroep daar en je verdient daar goed. En dan worden ze misleid over de, de, de, de inkomsten die ze krijgen. Hm. En dan eenmaal hier omdat iemand dan toch een reis uh, georganiseerd heeft. Dan is het van, de reis heeft mij 5000 euro gekost. Wil je die terugbetalen? En er komt altijd wel weer iets bij. Dus men zet ze zo in een hoek. Uh, met, uh, en het paspoort is afgenomen. <coughs> dus ze kunnen ook geen kant op. Uh, paspoort afgenomen. Uh, waardoor de persoon in kwestie altijd in de macht blijft van de handelaar. Maar er is nog iets. En dat is wel een heel sterk wapen op een of andere manier. En u heeft dat uh, uh, ook uitgelegd. Die mensen verkeren in de veronderstelling dat die politie in Nederland zo corrupt is als de pest. En uh, dat ze wel naar die politie kunnen lopen. Maar dat die toch niks voor ze gaat doen. Nou, dat is structureel wordt ze voorgehouden dat de politie corrupt is, dat de politie het niet doen. Nou, ja, maar helpen. dat kan je wel zeggen. Maar hoe werkt dat systeem? Dat systeem werkt dat. Uh, ze, ze, de titel zegt het: je komt in ja. een vuik, je bent afhankelijk van de ene. En de andere, dat wordt zo. Uh, ik zal een proberen een praktisch voorbeeld te geven. Een mevrouw werkt achter een raam. Ze zeggen de politie is corrupt. Wat doet de mensenhandelaar? Die loopt aan jou voorbij als politieagent, als controleur. En die geeft je een hand. Als je dan onachtzaam die persoon een hand geeft. Is degene die achter een raam staat. Die ziet, Zie je wel? Dat is een politieman. Hij geeft mij de hand. Dus alleen al daarin op straat lopen als politieagent. In een controlegebied. Wat je te controleren hebt. Moet je al heel erg opletten. Geef ik überhaupt wel een hand. En dan, dan is het niet zo dat we dan super onvriendelijk zijn. Maar op het moment dat je buiten je iemand aanspreekt die jou een hand wil geven... je weet dus oh. nooit wie jou een hand geeft. En wat dat uh, met zich meebrengt als een mevrouw die achter een raam staat, dat ziet. En dat doet u dus ook niet? Ik geef geen hand, nee, in, uh, in prostitutiegebieden. Oh. En mijn collega's die daar uh, toezicht houden en die daar uh, lopen en werken... geven geen hand. En dat deden we in 2007, 2008 deden we dat wel tot op een gegeven moment dat een vrouw zegt... ja, maar jullie zijn bevriend, want eh, jullie gaven elkaar een hand... en jullie lachten naar elkaar. Nou, Dus dat, dat, hele, dat hele spel daar is die mensenhandelaar structureel mee bezig. En die daders he, van die mensenhandel, dat uh, zijn volgens u soms ook regelrechte psychopaten, hè? Ja, volgens mij moet je bijna een psychopatische kenmerk hebben... wil je dit kunnen doen. Ja. En kunt u eens een voorbeeld geven van hoe losgeslagen die te werk gaan? Nou, volgens mij ben je al losgeslagen als je twintig vrouwen voor je laat werken... Ja. die met twintig man in de bed moeten. Dan, dan hoeft de rest wat erbij komt, is alleen maar een plus. Ja, Ik kan me dat gewoon zelf nog steeds niet voorstellen... dat je een vrouw voor je laat werken in de prostitutie... en dan daar geld van krijgt. Dat je dat afpakt, dat geld. Kijk, als iemand de keuze maakt om in de prostitutie te gaan werken... en het is mijn partner en die, die kiest dat zelf... maar dan zijn het ook een inkomstenbronnen. Maar op dat moment, als jij er twintig voor je laat werken... je weet dat ze de hele avond met mannen naar bed moeten... en daarna pak je het geld af... Ja, dan, dan hoef je bijna in mijn optiek geen onderzoek meer te doen. Ik ben geen psycholoog, geen psychiater... maar dan, ja, dan ben je gewoon niet goed wijs in je hoofd. En die, en die, men, die mensen die met die vrouwen naar bed gaan? Af of die dus je, Op het moment dat ze zouden weten dat of zouden kunnen veronderstellen... dat iemand daar niet vrijwillig zit... dan moet je juist na gaan denken waar je hoe, zelf in bent. Hoe kan je met. dat als klant uh, veronderstellen? Nou, ik heb zo vaak vrouwen uit een uh, legale seksinrichting gehaald... Die daar, uh, waar een mensenhandelaar achter zat. En dat eigenlijk ieder kind zelfs kan zien dat mevrouw beschadigd is... Uh, door blauwe plekken, door mensen die uh, constant angstig zijn. U moet zich voorstellen dat u naar een prostituee gaat... en dat hij daar eigenlijk uh, de tranen in de ogen heeft... en dat hij dan toch nog uitgenodigd bent voor uzelf om daar seks mee te hebben. En, en dat soort gevallen... De, u, u, u zegt dus... Klanten zouden het, als ze een beetje opletten... bij een groot gedeelte van deze dames... die gedwongen achter de ramen zitten, moeten kunnen zien? Ja, in mijn optiek wel, ja. Ja, maar ik denk dat ze daar helemaal niet... Uh... Ja, aan denken. Ik denk dat, nou, ze, dat ze meer met zichzelf en met hun eigen verlangens bezig zijn. Ja, ja. maar nou, wat ik dan wel heel erg frappant vind, als ze aan hun eigen verlangens voldaan hebben, dan zien ze het wel. Nou, volgens mij wordt het tijd dat je het van tevoren ziet. Ja, maar goed, ik, ja. ziet u het zelf voor zich, uh, dan ben je met zo'n uh, prostituee klaar. Ja. En dan denk je, weet je wat, joh, hier om de hoek hebben we nog een politiebureau. Gaan we eens even naartoe. Uh, Dingdong, wat komt u doen? Nou, ik ben net uh, naar een prostituee geweest, maar ik vertrouw het allemaal niet. Ja. Oh, wilt u hier even een verklaring afleggen? Oh, ziet nou. u het allemaal voor zich? Nee, nou. natuurlijk. Maar dan houden we gewoon lekker in stand wat in het boek staat. En volgens mij heb je daar met z'n allen een bepaalde verplichting voor. Hm. Ook al ben je een burger. Ja, en maar dit goed, daarmee... dit, dit is natuurlijk het probleem. Dat, dat mensen ook denken, ja, mijn lijf geen Polonaise. Ik ga dat al helemaal niet vertellen. Nee, dat klopt. Maar dan zouden we misschien wel een, een verandering in moeten brengen... door ook in Nederland uh, op een eerder stadium, wanneer mensen opgroeien... te vertellen wat er in onze achtertuin gebeurt. Hm. Want dit is geen ver van mijn bed, show. Nee. Dit is wat, nu in, dit is wat in Nederland gebeurt. Wat nu in Nederland gebeurt. Maar we kijken wel met 3,6 miljoen kijkers, als ik alle programma's kijk... oh, wat erg, die twee meiden op televisie die hun verhaal vertellen. Ja. Dus je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Totdat het hun dochter wordt. En het vermoeden is dat het grootste gedeelte van de dames... die in de prostitutie ook in Nederland werkzaam zijn... dat die op die manier toch in Nederland terechtgekomen zijn. Je kan het alleen niet bewijzen. Nou, en dat is dus aan ons om het te bewijzen. En dan zou het heel erg prettig zijn... ...als mensen zich verplicht voelen om wel meldingen te doen. En laten we al beginnen bij onze ketenpartners. En, uh, de Wat, wie zijn die, dat? De gemeente die de, de vergunningen afgeeft. Uh, de GGD waar zo onderzoek gedaan wordt. Uh, uh, mensen die uit andere landen komen... die hier uh, in Nederland asiel aanvragen... maar eigenlijk via een hele andere manier hier zijn gekomen. Dus uh, vluchtelingenwerk, immigratie- en naturalisatiedienst... de Koninklijke Maasje. We zijn met zoveel instanties... Maar wacht die even, een... die letten toch allemaal wel op? Ja. Uh, vluchtelingenwerk, Die als die toch vermoedens heeft... dan melden die zich toch? Maar als je al helemaal... Ja, uh, dan, maar je zult dat in een breder palet moeten trekken. Wanneer je naar een GGD gaat... wanneer je naar maatschappelijk werk gaat wanneer je naar artsen gaat die iets waar kunnen nemen. Uh, einde geheimhoudingsplicht zou ik zeggen. En op het moment dat je iets constateert, melden. Want dan doe je dan toch ook in het belang van de mevrouw die het overkomen is. Oh. U, u, u vindt dat men mensen uiteindelijk daar gewoon zich te weinig verantwoordelijk voor voelen? Nou, volgens mij ben je nalatig. en Ik heb het wel eens gekscherend gezegd en eigenlijk bedoel ik, bedoel ik het niet zo gekscherend. Als je nalatig bent om iemand te helpen die in een hulpeloze toestand is ernstige psychische of lichamelijke schade krijgt... volgens mij zegt zelfs ons wetboek van strafrecht dat je dan een melding moet doen. U, u bent er ook verontwaardigd over dat uh, sommige vrouwen... tijdens rechtszaken als leugenaar worden weggezet, ja. hè? Ja, dat is hoe, hoe, hoe komt dat volgens u? Nou, als je structureel misbruikt wordt... is de kans zeer aannemelijk dat je een trauma oploopt en dat je bepaalde zaken verdringt, dissociëert... dus bepaalde zaken je niet meer herinnert. Maar het kan best zijn dat gedurende de gespreksvoering... een mevrouw na twee of drie weken wel iets herinnert. Een strafproces kan eindeloos duren, twee, drie jaar duren. En hoe kun je nou verwachten dat de mevrouw of meneer in kwestie... die slachtoffer is, dat al die jaren maar blijft herhalen... en zich tot in detail herinnert? Op het moment dat je iets moet doen wat je tegen je zin doet... ga je dat verdringen. En dan kan het best wel eens zijn dat je tegenstrijdige uitspraken doet... En binnen de rechtspraak zul je objectief je verhaal moeten doen. Zal te toetsen moeten zijn. Maar juist door het switchen uh, tijdens het nadenken uh, van je uitspraken... kan het zijn dat je als onbetrouwbaar bestem uh, bestempeld wordt. Ja, maar goed, da daar is de rechtspraak toch ook voor. Om in ieder geval te, zor te zorgen dat er een consistent verhaal is. U legt wel uit waarom dat af en toe niet zo is. Maar ja, wat moeten de rechter daarmee? Dan zal, hij, uh, dan zal hij in principe de keuze moeten maken, in mijn optiek, uh, om een vrouw te laten diagnosteren. Daar heeft hij verdachte ook recht op. Op het moment dat ik u nu sla, en ik. bijvoorbeeld, uh, u wordt irritant naar mij en ik sla u. En maar dan komt u dat, omdat u ook nog op iemand lijkt. En dan kan ik me laten onderzoeken of ik op dat moment wel. De ben, ben voor hetgeen wat ik ben. Ja. ja, maar, maar diegene die dan aangedaan ja. wordt, die misschien wel door een trauma tijdelijk niet goed meer bij haar hoofd is. Nee, dat laten we dan. Die moet dan consistent zijn. Nou, sorry. Ik vind dus echt dat de rechtspraak daarin. Uh, in ieder geval dat er deskundigen moeten zijn die iets kunnen zeggen, die daar een rapport over kunnen maken. Want ik verwacht van een rechter dat hij een mega super jurist is, maar niet een psychiater-psycholoog. Ook de rechter schoenmaker blijft bij je leest. Gaat u hier nog mee door? Of, uh... Nog wel? Ja. Hartelijk dank, hoofdinspecteur van het Korps Landelijke Politiedienst. Henk Wesson, hoorde u. Het ging dus over zijn strijd tegen mensenhandel en gedwongen prostitutie. Het boek De Fatale Fuik is verschenen bij Uitgeverij Carrière En u kunt informatie nog nalezen op pagina 260... en op onze website nieuwshop.nl. Hartelijk dank, Henk Wesson, voor uw komst. De tegenstanders van Gentechnologie kunnen tevreden zijn. Het chemieconcern Basef trekt zich nagenoeg helemaal terug van de Europese markt... voor genetisch gemanipuleerde landbouwgewassen. Inzet was de introductie volgende maand van een zetmeel aardappel... met de naam Amflora. Maar de aardappelhandel weigert met alle macht... die nieuwe genpieper toe te laten op de Nederlandse ak akkers. De wetenschap kijkt leidzaam toe. Is dat eigenlijk waar, Anton Haverkort, Aardappelonderzoeken van de Wageningen Universiteit. De wetenschap kijkt... Gewoon toe en denkt, nou het zal wel. Uh, leidzaam niet. Het is natuurlijk te betreuren dat een uh, groot uh, chemisch bedrijf... met ook een grote uh, biotechnologie-tak, ja. uh, BASF... Uh, zich gedwongen ziet om uh, een 150-tal onderzoekers uh, naar Amerika te laten gaan. Ja, maar dat doen dat... ze omdat de tegenstand zo groot is... en gedragen wordt kennelijk. door dus zoiets als de publieke opinie. Uh, ja, inderdaad. De, de, de publieke opinie in Europa... die is uh, gekant tegen uh, genetisch gemodificeerde ja. producten, zullen maar zeggen. Weet die publieke opinie überhaupt waar ze over praten? Um, ik denk het niet helemaal. Um, kijk, um, als een gewas is goedgekeurd uh, door de EFSA... de European Food Safety Authority... dat het in Europa geteeld mag worden... Dan is, het werkelijk, uh, uh, dan is het ook goedgekeurd. En dan is er ook geen gevaar meer voor, voor de mens... geen gevaar voor, uh, voor de natuur... Um, dan, is het, uh, dan is het net zo goed als de andere gewassen die op andere manier tot stand gekomen zijn. Een veilig, uh, gewoon gezond uh, product. Om wat voor aardappel ging het nu? Uh, dit ging om Amflora, dat is door BASF ontwikkeld. Um, in in, in aardappel zit zetmeel. Oh. Um, en uh, zetmeel heeft uh, twee comp componenten: uh, amylose en amylopectine. Nou, dan kun je chemisch weer scheiden en dat kun je gebruiken om papier, glanzen te maken en dergelijke. Uh, als je nu in een van die twee enzymen die uh, amylose maakt, uh, zou zeg ik maar zeggen, uitschakelt, en dat heeft BASF gedaan, dan maakt hij alleen maar amylopectine. En dat, dat, is een, uh, dat is een groot milieuvoordeel, dan hoef je niet in chemische fabrieken dat te scheiden. Maar dan heeft de plant er alvast gedaan. Hm. Goed, het is dus niet een aardappel die voor voeding uh, gebruikt zou worden? Uh, nee, deze niet. Het is echt een non-food uh, aardappel die alleen maar amylopectine bevat. Vindt u dat we te maken hebben met uh, koudwatervrees? Um, ja, koud watervrees. Kijk, de um, BASF die gaat nu weg. Ja. Um, niet alleen maar omdat uh, Nederlandse boeren wordt ontraden door uh, grote handelshuizen om deze aardappel te gaan telen. Uh, maar er zijn wel meerdere redenen dat ze, dat ze, dat ze weggaan. Ja. Um, koud um. Nou, We gaan het dus even vragen. We, we hebben uh, Chefke Alles uh, aan de lijn van de grootste aardappelhandel van Nederland, Agrico. Dag meneer Alles. Goedemorgen. Ja, waarom weigert u die aardappel van BASF, want het is niet eens voor de consumptie bedoeld? Wij, wij moeten dat weigeren omdat onze, onze afnemers uh, van ons verlangen dat wij ons verre houden van de teelt van genetisch uh, gemodificeerde aardappelen en voor onze afnemers uh, maakt het uiteindelijk niet uit wat het einddoel is van de rassen die wij delen uh, mm -hmm. bij, bij onze telers. Ja, maar je zou zeggen, gentech, dat komt toch wel de Nederlandse huishoudens binnen. Waarom zou je dan in deze branche speciaal die weg zo blokkeren? Nou, we blokkeren de weg niet. Um, uiteindelijk uh, moeten wij onze klanten bedienen. En onze klanten verlangen nu eenmaal dat wij ons daar uh, niet mee bezighouden. En uh, ja, dan uh, moeten we daar uh, naar handelen. Maar waar zijn uw klanten bang voor dan? De klanten zijn denk ik bang op de reactie in de eerstvolgende schakel in de productieketen die uiteindelijk eindigt bij de consument. En, en we praten dan niet over uitsluitend Europese consumenten, maar ook uh, voor een belangrijk deel over de consument in Noord-Afrika waar wij veel pootgoed leveren. En, um, ja, iedereen vreest zeg maar de hete aardappel in zijn handen gedrukt te krijgen en, en uh, ja, gaat dan uh, met dit soort uh, eisen richting uh, de producent reageren. En die hete aardappel, dat is de, dan dus een, <coughs> een genetisch gemodificeerde aardappel? Ja, precies. Oké. Okay. Hebt u zelf persoonlijk problemen mee? Persoonlijk heb ik er geen problemen nee. mee. Er zijn weinig wetenschappelijke argumenten om niet met de teelt aan te vangen... Maar gelijk hebben en gelijk krijgen is in een marktsituatie vaak een, ja. een verschillend ja. iets. Dat is een bekend uh, argument. Maar <laughs> ik goed, ik ben bang dat u gelijk heeft. Ja. Hartelijk, hartelijk dank, meneer Alles. Ja, er is heel veel aan gelegen om zo'n aardappelresistent te krijgen. Hè? Ja, nou, we hebben... Maar dat een, kan ook op een andere manier, toch? Je kunt door gewone veredeling de kruisingen ja. te maken, kun je de aardappelresistent krijgen. Ja. Alleen is het probleem... Uh, Kijk, de, de, de grootste probleem met de aardappelteelt is Phytophthora. Wat en dat is Phytophthora. dat is, Wat een, is dat? Dat is de aardappelziekte die, oh. uh, die een 150 jaar geleden naar Europa is gekomen. Heeft gezorgd ook voor, uh, voor de hongersnood bijvoorbeeld in Ierland. Hè. Dat is een, een hele belangrijke ziekte. Nou, als we daar tegen zouden hebben, dan, uh, hij wordt in Nederland nu uh, beheerst door, door te spuiten. Bijna elke week moet er wel chemisch worden ingegrepen. Mm. Nou, het is mogelijk om via genetische modificatie... maar ook wel door uh, normale kruisingen de, die aardappel resistent te maken. Maar luister, dus, u begrijpt toch wel iets van die tegenstand? Um, u zo onnozel bent u toch niet? Nou, echt nee, begrijpen we de weerstand. Kijk, um, de, mens, de, de, de weerstand die wordt ook door bijvoorbeeld Greenpeace... en Field en, Liberation movements, andere NGO's, die, ja, wordt, die wordt ook gevoed. Die zijn blij. Die zijn blij, ja, ja. want die, die krijgen dan misschien meer leden... als ze de mensen uh, bang, maken. Maar, um, als, als, als, bang als, als, maken. Als eenmaal wetenschappelijk is aangetoond door de EFSA... en de Food Safety Authorities en zo, ja. dan is er niks meer mee aan de hand. En ja. als, de, als dan toch uh, groepen uh, ons bang blijven maken, ja, dat uh, is... Uh, nou, daar kan ik niet echt leidzaam toe kijken. Dat uh, is misschien wel misleiding. Het argument dat u net gebruikte. Als je het via die gentechnologie doet. Ja. Dan heb je jarenlang uh, onderzoek. Heb je dan verder niet meer nodig. Het is eigenlijk een vrij simpele manier. En je lost de probleem op. Wat anders behoorlijke milieuproblemen veroorzaakt. Precies. Dan moet het toch met deze argumenten. Met dat soort groeperingen te praten zijn. En dan heb je toch st hele sterke troeven in de handen. De, deze argumenten zijn bekend. bij de We hebben een keurige website. Onze, de, de, de, het grote project heet DURF. Duurzame residentie je toch binnen Wageningen. Is bekend ook bij de, bij de NGO's. Uh, ze, ze vallen het niet zo heel hard aan. Maar als dan toch het eindproduct is, is ook alleen maar aardappel. En we gebruiken ook resistentiegenen die uit wilde aardappelsoorten komen. Uh, we zouden ook gewoon de kruising kunnen maken, maar goed, dan heb je een half wilde, half tammen. Dat duurt tientallen jaren voordat je dan een resistentie hebt. We kunnen dit nu binnen enkele jaren doen. Ook binnen de bestaande rassen, die verander je niet meer. Je maakt ze alleen resistent. Nou, dat argument is overal bekend. We ja. beginnen met aardappelgenen uh, en we eindigen ook puur met aardappelgenen. Het proces is genetische modificatie, maar uh, we hebben alleen maar aardappelgenen te maken. Hebt u, hebt u nou het gevoel dat u voor een soort, tussen aanhalingstekens, terreur eigenlijk bezweken bent? Nou, wij gaan niet bezweken. Wij gaan gewoon door met ons onderzoek. Ja. Het is alleen dat een groot chemisch bedrijf, een genetisch bedrijf... uit Europa zich terugtrekt. Dat is te betreuren, want ja, daar gaat een groot potentieel aan onderzoek. Ja, ja. En, en ik, ik, weet... het, het hypocrit, de hypocritie is ook een beetje... Uh, al onze koeien, varkens, kippen... die krijgen gewoon wel al dat genetisch gemodificeerde... Mais, mais binnen, ja, ja, inderdaad. Maar goed, en en de ook mensen onze, onze... willen het niet... Nee, nou, ik heb ik, ik er heb, ik heb begrip voor. Ik bedoel, als als mensen, dit de keuze is van mensen. Ja. dan vind ik prima verder. Ik bedoel, nou, dat, als, vanuit de wetenschap hebben wij daar de, verder het, het geen oordeel over. Het is de keuze over. van mensen die, die hebben toch het idee. En, en, en daar hebben ze ook goede argumenten voor. tenminste, dat vinden ze zelf. om te zeggen van nou. als het niet nodig is, waarom zouden wij ons dan. Uh, in moeten laten met een genetisch gemodificeerd. Nou, als het niet nodig uh, is, als je via GM-technieken. Uh, kunt zorgen dat aardappelresident is tegen phytophthora. als je kunt zorgen dat mais niet meer door insecten wordt opgegeten. 80% van alle katoen in de wereld is gem. Uh, Gentech, uh, ja. omdat je dan niet meer hoeft te spuiten en tegen alle insecten. Er zitten ontzettend grote voordelen aan ja. om uh, deze elegante techniek op zich te gebruiken. Goed, uh, ja. Alleen als de mensen worden bang gemaakt, uh, als er eenmaal is goedgekeurd door de EFSA, ja, dan kan, kan, ja. kan dat verder niet meer, meer mis zijn. Maar goed, het is nou een keer, het is zoals het is. En uh, ik dank u hartelijk voor uw komst. Anton Haverkort, aardappelonderzoeker van de Wageningen Universiteit. Uh, dit ging dus over een discussie dat genetisch gematipuleerde voedsel blijft de gemoederen maar bezighouden. In ieder geval is BAS F-weg uh, trekt zich terug van de Europese markt. Zometeen, Christine Hemmerrechts, Ingrid Hoogvorst. Samen thuis, samen dros. Morgenmiddag, kwart over twaalf...